Meer gemeente deel gemeenten wil strengere vuurwerkregels. Een op drie goede doelen heeft volgens fiskus zaakjes niet op orde. En natuurorganisaties willen met nieuwe wet, vandalisme en afvaldumping tegengaan. Veruit de meeste gemeenten willen dat de vuurwerkenregels worden aangepast. Een verbod gaat de meeste te ver, maar er moet wel iets veranderen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder bijna de helft van alle gemeenten. 80 procent van de lokale overheden willen aanscherping van de regels... of meer vrijheid om zelf het beleid rond oud en nieuw te bepalen. Zo is er veel steun voor het in Europees verband aanpakken van zwaar vuurwerk... en het harder straffen van bezit van illegaal vuurwerk. Een derde van de gemeenten ziet veel in het instellen van vuurwerkvrije gebieden. Een op de drie goede doelen waar de Belastingdienst het afgelopen jaar de boeken heeft gecontroleerd, blijken niet aan de eisen te voldoen. Om een zogenoemde officiële ANBI-status te krijgen die belastingvoordelen biedt... moeten instellingen het algemeen belang dienen. Daarnaast moeten ze openbaar maken waar het geld naartoe gaat... wie de bestuursleden zijn en wat die aan vergoedingen krijgen. Ook moeten ze een website hebben. Sinds 2009 is na onderzoek door de Belastingdienst van ongeveer 1500 organisaties de status ingetrokken. De overgang naar IBAN, de lange rekeningnummers... had voor bedrijven in Nederland een stuk makkelijker gekund... als om uitstel was gevraagd. Dan hadden Nederlandse banken nog twee jaar langer... automatisch de rekeningnummers mogen omzetten. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Na augustus mogen banken dat niet meer doen van Europa. Waarom Nederland geen extra uitstel heeft aangevraagd is onduidelijk. Bedrijven moeten door de komst van IBAN... hun betaalsystemen en software aanpassen. Er moet een wet komen die de bescherming regelt van de natuur en wilde dieren in Nederland. De overheid moet vandalisme en het illegaal dumpen van onder meer chemische afval harder aanpakken. Ook illegale motocrossers en stropers moeten worden aangepakt. Dat zegt een woordvoerder van natuurmonumenten namens 50 natuurorganisaties die morgen een plan presenteren voor een nieuwe natuurwet. Volgens natuurmonumenten bewijst het dumpen van chemische afval dit weekend in Venlo en Lelystad dat maatregelen hard nodig zijn. Jan Blokhuizen heeft bij de EK Allround in Hamar de titel veroverd. Hij bleef na een zeer spannende 10 kilometer Koen Verwij net voor in het klassement. De Noordbukko eindigde als derde. Bij de vrouwen won Irene Wust. De titelverdedigster moest de zege op de afsluitende 5000 meter... aan Martina Sablikova laten. Yvonne Nauta, werd tweede en Wust derde. In het klassement werd Nauta tweede en pakte Sablikova het brons. Dan nog, Golfjoos Luiten is op het internationale toernooi in Durban op een gedeelde derde plaats geëindigd. Hij moest op de laatste twee holes zijn meerdere erkennen in de Zuid-Afrikanen Oosthuizen en Grace. Luiten, die op de tweede dag in Zuid-Afrika opzienbaarde met een zeldzame albatros, won met zijn derde plek een bedrag van 174.000 euro. Het weer nog vanavond droog, maar in de nacht volgt er een beetje regen... en de temperatuur daalt naar 3 tot 0 graden. Morgen af en toe zon, maar ook een buit, wordt dan 7 tot 9 graden. Dag, uh, ik vroeg me af of u in een van de winkelwagentjes... een belastingdienst-envelop met een boodschappenlijstje erop heeft gevonden. De brief zat er nog in.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 Goedemiddag, de Europese kampioenschappen schaatsen in Hamar zitten erop. En de kampioenen heten Irene Wust en Jan Blokhuizen. Wust werd het al voor de derde keer. Voor Blokhuizen was het een primeur. Hij werd de afgelopen drie jaar tweede. Twee keer achter Sven Kramer, één keer achter Ivan Skobrev. Sebastian Timmerman in Hamar. Het verschil met de nummer twee, Koen is heel klein. Hè. In het puntentotaal 0,06, als ik het goed heb uitgerekend. Ja, 0,55. Ja. Ja, zelfs. Nog minder dan 0,06, ja. ja. ja. Uh, is dat vaker gebeurd? Het is drie keer eerder gebeurd dat er een, een kleiner verschil dus was... op een Europees kampioenschap allround. Het kleinste verschil was in 1976 tussen de Noor Stan Schemmet... een van de drie S's, hè, en een andere S, Stan Stensen. Toen was het verschil maar vijfduizendste van een punt. Daarna in 1982 Tommy Gustafsson en Rolf Lassen... maar 21.000ste van een punt. Uh, Goran Klaasson in 1974 en de Noor uh, Schobrand... Was maar 23.000ste. En dan krijg je dus de 55.000ste tussen Jan Blokhuizen en Koen Verwij op het Europees kampioenschap van dit jaar. Dus het verschil was ultra-ultra-ultra-klein tussen die twee. Ik zie op het bankje tegenover mij Steven Dalenbout met Jan Blokhuizen. Ja, Jan Blokhuizen die is zijn schaatspak uh, aan het uittrekken. Jan Blokhuizen, enorm gefeliciteerd met deze, met deze titel. Een klein verschil wordt wel gezegd door Sebastian Timmerman vanaf de tribune. Maar dit moet een uh, ja, enorm fijne smaak geven. Ja, zeker, echt uh, super, uh, super gaaf om uh, ja, voor de eerste keer in mijn carrière een uh, grote titel te winnen. Dus uh, heel erg blij mee. Ja, je bent drie keer tweede op het uh, EK, nu die eerste plek. En wat was het voor strijd tegen Verweijen op de 10 kilometer? Dat was een, een spektakelstuk. Ja, het was nog wel een mooie strijd. Uh, goed Met Jan van Veen, gewoon uh, met mijn coach een uh, en, uh, tactiek uh, bedacht. En uh, nou, dat werkte eigenlijk gewoon heel goed. En, uh, wat was die tactiek? Na de, uh, rond 12, 15 ronden, zeg maar, uh, gewoon de aanvalplaats. En uh, A Koen Kok die begon al wat eerder te versnellen. Dus ik dacht van, nu moet ik ook aan. Laat het niet aanhaken. En uh, ja, toen kon ik gewoon heel mooi, zeg maar, lang gewoon het, uh, ja, mijn, mijn voorsprong zeg maar, uitbouwen. En eigenlijk, uh, naar het eind toe uh, had ik uh, bijna 7 seconden. En toen wist ik gewoon dat ik hem... Uh,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 Hoe gedecideerd was jij? Ja, ja, we moeten naar de prijzen trouwens. Net een boze meneer naast ons. Ja, uh, nee, uh, weet je, ik, uh, ik zit gewoon in een lekkere flow uh, uh, vanaf de uh, World Cup in Berlijn eigenlijk. En uh, ik merk gewoon dat, uh, dat iedere wedstrijd zeg maar, uh, lekker gaat. En uh, dat ik daar gewoon uh, scherper aan de start sta. En dat, uh, dat was ook al dit weekend. Uh, hoewel ik de 500 meter gewoon uh, ja, niet echt lekker begon met een paar missers. En uh, dat verliezen we dus. Ja, dat, dat heeft het toernoor nog spannend ja, gemaakt. Ja, dat, dat neem je inderdaad wel mee uh, naar die afstanden toe. En, uh, maar goed, een uh, hele goede vijf en een hele goede tien, denk ik. Dus in uh, gefeliciteerd. Voordat die man met zijn map uh, mij gaat slaan. <laughs> jij, jij naar het podium gefeliciteerd. Dankjewel man. Dan ik dus voor Jan Blokhuizen en Zilver voor Koenverwij. Over ongeveer een maand, over een dikke maand strijden ze samen om uh, Olympisch goud op de ploegenachtervolging. Uh, Sebast, nog even alle feiten en cijfers op rij. De andere ja. Nederlanders ook bijvoorbeeld. Nou ja, eerst even dat moment beschrijven van net. Want dat zag er toch prachtig uit, hoor. Dat <laughs> Steven D'Alebout nog een vraag stelde en nog een vraag. En die meneer die met die maar met zijn handen over elkaar zat stoppen. Nou, nee, maar goed. Dus dat zag er uh, even grappig uit. Jan Blokhuizen wint dus. Uh, totaal punten 149,196. Sven Kramer was hier niet bij dit EK. Maar als je dan terug gaat kijken... Um, Jan Blokhuizen heeft een beter punten. Uh, aantal, totaal puntenaantal. Dan op het WK van vorig seizoen, hier in dezelfde hal, Sven Kramer had. Dat niet alleen. Als je het EK van 2010, de vorige, het vorige Olympische seizoen, erbij pakt, dan heeft Blokhuizen ook een beter puntenaantal dan Sven Kramer toen had. Alleen op het WK van 2009, waarop Kramer echt, echt, echt ontzettend goed was een heel hoog niveau aan de dag legde, reed Kramer een beter puntenaantal bij elkaar dan Jan Blokhuizen nu deed. Dus oké, okay, Sven Kramer was er niet, maar dat wil echt niet zeggen dat Jan Blokhuizen qua punten zeg maar een matig toernooi heeft gereden, heeft hij gewoon heel goed gedaan. Twee afstanden gewonnen, 5 kilometer en de 10 kilometer. En dus dat hele kleine verschil met Koen Verwij, uiteindelijk... die tweede wordt op dat 0.055-verschil, die 55.000ste. Bukku wel weer op het podium, maar op de derde plaats blijft de Belg Bart Swings... dus voor Swings Strand op de vierde plaats, naar de vijfde plaats vorig jaar... op het EK Allround. Sverre Loene Pedersen wordt vijfde. Rens Rotteveel reed de goede 10 kilometer wordt zesde. Douwe de Vries reed dan daarentegen weer een minder goede 10 kilometer. Hij wordt uiteindelijk zevende in het klassement. Nou, noemen we de nummer acht ook nog maar even. wie iedereen gehad? Dat is de pol Jan Szymanski. Blokhuizen, Verweij en Horwad Dat is het podium van het 108ste Europees kampioenschap Allround bij de Heren. six days. She says a girl eats a gun these days, They on the the rattlesnakes. She looks like a man's soul in an on the waterfront. She reads in multiple Walter in and her American sucker. To stay several days And the never born child still haunts her As she speeds down the freeway As she tries her luck with the traffic police I don't bought the modern spy She never finds no trouble She tries too hard She's obvious despite herself She looks like E man so on -the Therapy. Yeah, all you need It's a gun these days. Hey. Lloyd Cole en de commotions met Rattlesnakes. In Gasselte bij Gieten in Drenthe heeft Lars van der Havenmiddag met succes zijn Nederlandse titel Veldrijden geprolongeerd. Jeroen Koster praat nu met hem. Een mooi kampioenschap. Een zwaar kampioenschap. Ze hebben hem ervoor laten werken. Ja, met name Corné van Kessel. Hè? Ja, dat wist ik van tevoren al wel dat hij goed zou zijn. Uh, ik wist alleen wel ook dat ik in principe conditioneel nog wel iets sterker ben. Ik weet dat een hele technische en goede renner is. Dus ik wist dat het moeilijk was om hem te lossen. En uh, dat de enige manier zou zijn om gewoon zo hard mogelijk te fietsen. En uh, hem onder druk te zetten. Klinkt als veldrij zo hard mogelijk fietsen. Maar dan en het mulle Zand en erop en eraf. de trappen, het bos... Ja, het kwam allemaal al heel snel achter elkaar en uh, het was zeker niet makkelijk om, uh, om weg te komen, maar uh, ja, het was wel makkelijk ook om alleen te fietsen. Er was, was weer weinig wind, weinig last van de wind. Dus u... Je kon hier best zo goed alleen rijden, gelukkig. De eerste grote afspraak van januari is je gelukt. Er komen er nog twee. Hè? Over twee weken de finale van de wereldbeker. Kan je eigenlijk niet meer ontgaan. Maar ja, je moet nog wel even rijden. En dan het WK. Ja, dat klopt. De wereldbeker moet ik echt wel even finishen. In principe moet het altijd lukken. Maar ja, je kunt er altijd wat tegen hebben dat je in één keer niet finisht. En dat zou wel heel erg zuur zijn. Maar uh, ik ga er zeker alles aan doen om proberen te winnen natuurlijk. En dan heb ik al twee truien. En het zou mooi zijn als ik nog een derde kan pakken. En uh, daar ga ik alles voor doen natuurlijk. Ja, tussen het Nederlands kampioenschap uh, vorig jaar in Hilvarenbeek en vandaag is het zo hard gegaan. Je bent een grote meneer geworden. Vorig jaar pakte je die trui van uh, Lars Boom. Nou, uh, je reed vooraan mee in de Wereldbeekers, maar nu ga je het klassement winnen. Je wordt nu door je bronzen medaille vorig jaar genoemd als favoriet voor de wereldtitel. Kan rap gaan in een jaartje, meneer? Ja, het gaat heel rap. Ja. Ik had natuurlijk zeker niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Uh, ik heb gewoon heel goed getraind in de zomer en ik merk gewoon dat die motor gewoon een stuk groter is geworden. En ik weet zeker dat hij nog veel groter kan worden en met heel trainen en, en serieus zijn, denk ik dat ik nog een stap kan maken uh, in de richting van, uh, van vermogens die, die Nijs nice en, en Albert weg kunnen trappen. Dat kan ik nu nog gewoon niet. Maar ik kan wel heel goed mee fietsen. En uh, ja, ik, ik hoop uh, dat het WK niet, uh, niet het één grote modderpoel wordt en dat we daar gewoon goed kunnen fietsen. Maar wordt de een modderpoel, dan ga ik mezelf ook zeker niet wegcijferen. Vorig jaar zei je ook, ik hoop dat het geen modderpoel wordt. Toen reed je op podium in Louisville, Kentucky. Precies. In een modderpoel? Daarom moet ik mezelf er ook keer niet meer wegcijferen. Dus daar ga ik alles voor doen. Moet de ploeg uh, wat jou betreft aangevuld worden? Want niet alle jongens hebben zich gekwalificeerd volgens de uh, normale regels. Moeten die open plekken niet ingevuld worden omdat het in eigen land is... en omdat je dan misschien nog een wiel van iemand kan krijgen of een beetje hulp kan krijgen? Uh, nou ja, er staat altijd nog een regel in, het, in, het, uh, in de criteria. Dat de bondscoach mag altijd aanvullen als hij dat zelf wil. En ik denk ook wel zeker dat dat gaat gebeuren. Dus dat maakt mezelf ook niet druk om... Uh, kijk, de criteria zijn aan het begin van het jaar gesteld. En uh, ja, dat zijn de jongens natuurlijk ook om het te presteren. Maar uh, ja, de bondscoach kennen zullen er nog wel wat aan toegevoegd worden. Want wie de kopman is, is duidelijk. <laughs> ja, misschien. Maar ik denk ook zeker dat, uh, dat Van Kessel op een snel parcours... maar ook Van Ameren goed kunnen fietsen. Maar uh, ik ga er zeker alles aan doen om op het podium te staan. Dankjewel. Lars van der Haar is de Nederlands kampioen, blijft de Nederlands kampioen, want dat was het dus vorig jaar ook al. Corné van Kessel pakte daar zilver en Thijs van Amerongen het brons. Marianne Vos won bij de vrouwen en in België ging de nationale titel naar Sven Nijs. Tweede werd daar Rob Peters en derde Bart Wellens. Atletiek dan. Abdi Nagee wilde afgelopen jaar in Amsterdam zijn debuut maken op de marathon. Geboren Somaliër Nagee. Hij liep echter een zware voetplessure op. Waardoor het plan toen niet doorging. Vier maanden stond hij aan de kant. En vandaag was hij weer van de partij bij de halve marathon van Egmond aan zee. Nagee eindigde als vierde. Net naast het podium dus. En dat leverde gemengde gevoelens bij hem op. Ik, ik heb vier maanden niet kunnen lopen. Omdat ik uh, vervelend ongeluk had gehad. Onder mijn voeten had ik, uh, heb ik op een glas gestaan. Zeven hechtingen. En uh, vandaag was mijn eerste wedstrijd weer. Maar uh, mijn training ging heel goed. Dus ik was van plan om met de kopgroep mee te gaan. Met de Oost-Afrikaanse jongens. Maar uh, vandaag was een jongen die ik niet kende uit Kenia. Die, uh, die om de per, twee, per, per kilometer twee keer 100 meter aan het sprinten was. En dat heeft mij uiteindelijk uh, uh, ja, heel veel energie gekost. Toen moest ik de kopgroep laten gaan. Maar... Uh, ja, jongens als uh, Jesper van de Wiel en Galitje goed uit Nederland, die zijn heel goed. En vandaag zat ik voor hen. Dat, dat, ja, dat, dat geeft wel uh, uh, tevreden, uh, daar haal ik wel te uit, tevredenheid uit. Maar uh, ja, ik had toch liever gezien dat ik met die jongens mee kon uh, en voor de podium kon strijden. Maar uiteindelijk, uh, als je vier maand niet hebt niet heb kunnen lopen en vandaag loop je weer, dan uh, moet je tevreden zijn. Want waardoor ben je nou verrast door de tegenstanders of door je lichaam? Uh, door de tegenstanders. Uh, zoals ik zei, was een jongen, uh, kipkeester, uh, die, uh, die ging 100 meter sprinten en dan ging hij weer stoppen. Ja, dan, dan, maar dan reageer je heel snel. En, uh, en als, je dat, als je 21 kilometer gaat lopen en je dat doet dat per kilometer twee keer, dat kost je, dat kost je op een gegeven moment uh, ja, veel energie. En, uh, en die jongens zijn ja, iets beter dan ik, maar als het uh, constant wedstrijd was geweest, had ik wel heel lang met hun mee kunnen lopen. En, uh, en uiteindelijk komt het dan op een snelle eindkilometer. En ik heb wel wat snelheid, zeg maar. Wat voor rol speelde deze wedstrijd? Was het een test om te kijken hoe fit je weer bent? Was het gewoon puur in de voorbereiding naar je marathon? Wat voor status had het? Uh, van allemaal. Uh, natuurlijk wil je weer kijken waar je staat. Want trainingen en wedstrijden is totaal anders. Ik loop wel 20 kilometer hard op de trainingen. Maar dat betekent niet dat ik dan weet exact waar ik dan sta. Dus vandaag zo'n 21 kilometer, ik denk dat we zo'n 8 kilometer op, de, op stranden liepen. Losse strand vandaag, uh, hoog water. Uh, maar we liepen wel langzaam. Dus uh, ja, ik sta wel goed voor, voor mijn debuutmarathon. Wanneer is de debuutmarathon? waarschijnlijk loop ik in de NSGD marathon 27 uh, april. Waarom die? Uh, omdat uh, NGD veel voor me wil doen, uh, qua hazen. Dus mensen die voor mij de tempo bepalen. Uh, kan ik uh, ja, Zo'n twee, drie jongens uh, kan ik zelf uitkiezen. En, en, en zeggen, oké, okay, die jongens wil ik... Uh, en, en dat voor mij tot, tot 25, 30, half marathon, gaan we, gaan hazen. En bij Rotterdam Marathon kan ik dat nu niet vragen... omdat ik ja, toch nooit een marathon heb gelopen, zeg maar. Staat alles in het teken van die eerste marathon... Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, als je uh, 42 kilometer uh, wil lopen, hard, professioneel, dan moet, je, uh, ja, dan moet je heel goed voorbereid zijn en alles in staat stellen om daar uiteindelijk goede tijd goed te lopen. Wat verwacht je ervan? Uh, ik, ik denk dat ik uh, heel veel mensen wil verrassen, en mezelf ook. Kijk, uh, ik train met een van de beste groepen van de wereld, met co-coaches uh, Getane Tessama in Ethiopië. En... Uh, uh, ik heb uh, tijd van uh, 2,9 in mijn hoofd. Hoe bijzonder is het voor jou om weer dan naar Afrika te gaan om daar te trainen? Uh, tuurlijk, uit, ik kom uh, oorspronkelijk uit Afrika, Somalië. En uh, het is wel uh, ja, fijn, maar ik, ik, ben zo, ik heb zo lang in Nederland gewoond dat, dat, dat ik gewoon Nederlandse cultuur heb. En als je daar zit in Afrika, ja, dan moet je toch weer wennen, zeg maar. Dus uh, voor mijn trainen is het goed. Al dus Abdi Nageye in gesprek met Floris van Hoorn. Koen Verwij kwam een half uurtje geleden 0,055 punt tekort... in het algemeen klassement om de Europese titel allround te grijpen. Dat was een seconde omgerekend op de 10 kilometer... die hij verloor van Jan Blokhuizen. En dat was ook de man die het goud voor hem wegkaapte... in het eindklassement. Steven Dalebelt nu met Koen Verweij. Ja, Kun je wel een beetje lachen? <laughs> nou, het is, gewoon, uh, het is wel gewoon zuur en... Uh... Ik ja, kan, uh, kan natuurlijk uh, van tevoren, uh, dan uh, heb je vijf seconden en uh, ja, dan is het doel gewoon om uh, zo lang mogelijk erbij te blijven en, uh, en uh, gewoon voor de titel te gaan. Ja, het is ook zo dat ik wel wist van tevoren dat ik al twee jaar geen tien had gereden en dat, uh, ja, dat ik toch wel van een uh, goede huizen moest komen om bij hem in de buurt te blijven aangezien je zulke harde tien kilometer strijd. Maar uh, dat lukte nog wel aardig en uh, maar ik zat, uh, met nog uh, zeven rondjes te gaan uh, had ik hem uh, al aardig te pakken en... Uh, toen op het laatst is ik nog wat ergens vandaan te toveren. Dat het nogal wat, wat snelheid gaf. Maar uh, ja, het was wel gewoon een limiet op dit moment. En, ja, het is wel zuur dat je er zo, uh, zo dichtbij zit. Heel dichtbij. Nou, je zei het verschil was. Uh, had mogen zijn 5 seconden en twaalf honderds. Uh, en het werd steeds groter. Hè? 4, uh, 3 drie, vier, vijf seconden. Dan wordt het 6 seconden. En dan pak je, je weer in één keer weer tijd terug. Je laatste drie rondes zijn in één keer weer sneller. Waar haalde je dat vandaan? Ja, dat, uh, dat vraag ik mezelf dan ook af hoor. Uh, ja, het waren lange 25 rondes, maar uh, ja, op zo'n moment, je, je wilt gewoon niet aan je voorbij laten gaan dat je, dat je hem gaat verliezen, zeg maar. Dus dan, uh, dan haal je ergens iets vandaan wat er, denk ik, normaal gesproken niet zit. En, maar ja, dit was het wel. Maar uh, ja, ik heb gisteren, ik heb vandaag gewoon een hele goede dag gehad. Echt een uh, super goede 10 kilometer en een uh, goede 1500. Vandaag was er niks aan te merken. Nou, gisteren had ik gewoon een, een slechte 5 kilometer. En daar, uh, dat zie je, daar heb ik het ook echt zwaar laten liggen. Ja, en kun je dan met deze 10 kilometer nog iets op weg naar de Olympische Spelen? Hou je daar nog iets uit wat je, ja, wat je kan gebruiken? Natuurlijk, ik, uh, ik heb gewoon nu per afstand uh, heb ik naar mezelf gekeken, plannetjes gemaakt. En uh, nou ja, vandaag geen uh, 500 meter, dus drie van de vier afstanden, ging heel erg goed. Vandaar is mijn afstand en daar, uh, die wil ik ook heel graag winnen en in de tijd van 1.45, dus dat lukt. Dus daar ben ik wel heel blij mee en ja, de 10 kilometer is gewoon hard. Dus het zit fysiek ook goed, mijn basis is goed, ik weet het op te roepen. Ik heb dit seizoen nauwelijks uh, slechte ritten gehad, dus ja, ik zit gewoon goed in elkaar. En deze, deze vorm en uh, de, de goede races neem ik gewoon mee naar de volgende wedstrijden toe. En, uh, ja dat doet toch wel goed voor het zelfvertrouwen. Je zei vooraf over de 10 kilometer. Ja, je had hem lang in je gereden. Je zei, ik weet ook niet, ik moet er ook wel goed voor staan. In het klassement wil ik daar echt alles geven. Wil ik daar diep gaan, omdat ik ook misschien wel wat kapot zou kunnen maken op weg naar de spelen. Ja, veel dieper dan dit had je niet kunnen gaan volgens mij. Nee, nee, zeker niet. Nou, het is wel, ik ben wel blij dat ik zeg maar gewoon afbouw en nog wist te finishen. Kijk, als je nou echt met 35 is eindigt en je kan niet meer overstappen. Dat is wat anders. Dat had ik wat meer tijdens de vijf. En uh, ja, de tien hebben wel een iets goede, beter gevoel aan overgehouden dan de vijf kilometer. Dus ja, daar heb ik ook van geleerd. En uh, ja, daar weet ik ook op aan te passen. Dus dat is wel goed. En het is niet omdat ik uh, hier denk dat ik hier iets zwaar heb mee afgebroken. Nee, zeker niet. Ik ben eerder gewoon blij zoals het gegaan is. En dit neem ik mee. Je hebt zilver. Wat betekent deze zilvermedaille voor je? Uh, ja, dat, ik, uh, vier mooie, dat ik vier uh, solide ritten heb die ik weer weet op te roepen. En uh, ja, dan neem ik gewoon mee naar de volgende wedstrijden. Ja, de zilveren medaille, ja, het, is, het is leuk. Maar daar doe ik het niet voor. Ja, jij zegt heel op de volgende wedstrijden. Wat zijn de Spelen? Zeker weten. Eerst nog een uh, heel mooi trainingskampje draaien. Dan wil ik nog wat dingetjes zelf verbeteren. Het, uh, het gaat goed. Ik weet waar ik op moet verbeteren. Dus uh, ja, daar kijk ik wel naar uit. En ik heb, uh, ja, ik heb heel erg zin in de Olympische Spelen. Ik ben er al klaar voor. Dat was Koen Verwijs. Snel live naar Hamar, Sebas, Want er komt er wel Helmers aan ja, voor Irene Wüst die uh, op het podium staat. De lauwe krans in ontvangst heeft genomen van uh, de scheidsrechter bij het vrouwentoernooi. Dat is uh, de zweet Karel Kook. En uh, zich dadelijk gaat omdraaien. En dan voor de derde keer in haar carrière. Althans als het gaat om de EK's allround. Want dit is haar derde Europese titel. Naar het Wilhelms gaat luisteren. I'm voor Irene wust. Zij pakt het goud en het wil. Anders was het natuurlijk ook, laten we haar niet vergeten... voor de zilveren is Yvonne Nauta... 22 jaar de debutante op dit Europese kampioenschap Allround. En uh, rijdt dus meteen naar die tweede plaats. Het brons is dus gegaan naar Martina Sablikova. En zeker ook knap natuurlijk van Nauta. Niet alleen vanwege het feit dat zij debutante was op dit toernooi... maar ook vanwege het feit dat ze toch al veel heeft meegemaakt... naar die affaire, om het zomaar even tussen haakjes te zeggen... met die rare wissel op de drie kilometer dat net niet behalen van het startbewijs op die afstand. Vervolgens de poging via de geschillencommissie van uh, haar Liga om toch nog dat startbewijs af te dwingen... dat het een uh, calamiteit zou zijn geweest. Dat lukte allemaal niet. Maar ja, dat weegt toch ook wel allemaal mee in de aanloop naar zo'n toernooi. Maar het heeft absoluut geen invloed gehad op de vorm van Yvonne Nauta. Zij werd keurig tweede achterin en wust op het EK bij de vrouwen. En dan krijgen we zometeen nog de huldiging bij de mannen, Sebas. En dan, want ja. in Tijalf krijg je dan altijd die arslee. Wat doen ze in Hamar, ja bijna lege tribune inmiddels. Ja, ze hebben in het verleden wel eens wat gedaan. Inderdaad, ook met mooie auto's. Maar als ik even zo'n beetje naar links kijk... zie ik wel dat daar zeg maar, de poort waar normaal ook de ijsmachines vandaan komen open is. Maar... Of er nog iets vandaan gaat komen, geen idee eerlijk gezegd. Dus het zou ook maar kunnen zijn dat ze gewoon op de schaats nog een rondje gaan rijden. Moeten rijden, Wust en, en Jan Blokhuizen. Die trouwens nu uit een gesprek wordt gehaald. En langzaam terug richting de plek waar iedereen op gaat stellen. Dus het duurt nog wel even een minuutje of wat voordat de huldiging bij het mannentoernooi gaat beginnen. Met ook, ook daar goud en zilver voor Nederland. Voor Jan Blokhuizen en Koen Verweij. En het brons voor de Noor-Horwa-Bukkel. We merken het zo wel, later ons verrassen. De Oostenrijkse skier Marcel Hirscher heeft in Adelboden de wereldbekerwedstrijd Slalom gewonnen. Hij kwam door die zegen ook aan de leiding in het algemeen klassement, waar hij de Noor Axel Lund Svindal passeerde. Hirscher hield in Adelbode de zweet Mieder en de Noor Christoffersen achter zich. En voor Hirscher, de Oostenrijker met de Nederlandse moeder, was het de 25e keer dat hij bij een slalom onder wereldbeker het podium haalde. Dit is Radio 1. Het is bijna half zes René van Brako. Veruit de meeste gemeenten willen dat de vuurwerkregels worden aangepast. 80% wil meer vrijheid om zelf het beleid rond Oud en nieuw te bepalen. Er is veel steun voor het in Europees verband aanpakken van zwaar vuurwerk en het harder bestraffen van bezit van illegaal vuurwerk. Bij 1 op de vier goede doelen waar de Belastingdienst het afgelopen jaar de boeken heeft gecontroleerd... bleek de organisatie niet aan de eisen te voldoen. Sinds 2009 heeft de fiscus van 1500 organisaties de speciale status ingetrokken... die hen recht geeft op belastingvoordelen. De regels voor die status zijn sinds begin dit jaar aangescherpt. En de partner van de Franse president Hollande is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Franse media is ze overstuurd door alle berichten over een affaire van haar man... Een woordvoerder van de president zegt dat ze nu vooral moeten rusten. Afgelopen week kwam een roddelblad met een fotoreportage. Hollander zou de nacht hebben doorgebracht met de Franse actrice. En dat zou zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Gerrit Hiemstra. Nou, een prachtige dag is het uh, nu overal helder. En de temperatuur die is ook al aan het dalen. En die zal uiteindelijk uitkomen op een uh, graad of drie in het zuidwesten. Tot iets onder nul in het oosten en uh, noordoosten van het land. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en dan gaat het ook regenen. Dat zal vooral in de tweede helft van de nacht gebeuren. En dan morgenochtend regent het nog in het noordoosten en oosten... maar de regen verlaat het land snel. In de rest van het land breekt de zon geregeld door. Wel kan er in het westen later een enkele bui ontstaan. Al met al is het morgen mooi weer. De temperatuur die loopt op naar een graad of negen... En de wind is niet al te sterk. De wind draait in de ochtend naar het zuidwesten. Is matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan de kust. Windkracht 5 tot 6. En ook die windkracht op het ijzermeer. Later draait de wind naar het zuiden en neemt dan wat af. En na morgen verandert het weer niet veel. Af en toe kan er wat regen vallen. Er zijn ook lange, droge perioden. De temperatuur zakt wel wat. Naar normale waarde, zo'n 5 à 6 graden overdag. En s'nachts net boven nul. NOS langs de lijn. Het is twee minuten over half zes. We zijn in afwachting nog van de huldiging bij de mannen op de Europese kampioenschappen Allround. En zoals u van ons gewend bent, elke week om deze tijd gaan we voetballen in het buitenland. Langs de lane. Allen Robben. In de Italiaanse competitie heeft koploper Juventus het uitduel tegen Cagliari met 4-1 gewonnen. Het gat met achtervolger AS Roma blijft 8 punten. Met Kevin Stroopman in de basis won de nummer 2 AS Roma met 4-0 van Genoa. En ook de nummer 3 in de serie A won zijn wedstrijd, Napoli onder uitwedstrijd tegen Hellas Verona met 3-0. Het eerste doelpunt kwam op naam van oud-PSV'er Dries Mertens. Fiorentina heeft na drie overwinningen op rij twee punten laten liggen bij Torino. Het bleef 0-0 en Atalanta tegen Catania eindigde in 2-1. In Engeland heeft Manchester City de uitwedstrijd... tegen Newcastle United met 2-0 gewonnen. En City neemt daarmee de koppositie over van Chelsea. Het team van Jose Mourinho won gisteren met 2-0 van Hull City. Het was de 209e keer dat Chelsea-doelman Peter Tjech... zijn doel schoonhield. En hij neemt daarmee het clubrecord van het aantal clean sheets... over van Peter Bonetti. Ook Everton behoudt de aansluiting met de top. Norwich City werd met 2-0 verslagen. Bij Tottenham Hotspur liet oud ajax Christian Eriksen... weer van zich spreken. Hij was één keer treffend zeker in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace. En voor Manchester United is een topklassering voorlopig nog heel ver weg. Maar na drie nederlagen op een rij weet het wel weer wat winnen is. Op Old Trafford versloeg United nog zonder van persie Swansea met 2-0. en staat nu zevende, tien punten achter op stadgenoot Manchester City. Morgen kan Arsenal weer koploper worden als het het uitduel tegen Aston Villa wint. Een tussenstand dan nog. Na iets meer dan 20 minuten spelen staat het bij Stoke City tegen Liverpool. 1-0 voor Liverpool. In de Primera Division eindigde de topper tussen Atletico Madrid en Barcelona... gisteravond in een doelpuntloos gelijkspel. De beide teams hebben na 19 wedstrijden nu 50 punten. Barcelona blijft koploper door een beter doelsaldo. En vanavond kan achtervolger Real Madrid het gat kleiner maken. Als de koninklijke wint op bezoek bij Espanyol... dan wordt dat gat drie punten ten opzichte van Barcelona en Atletico. Dan is er nog een wedstrijd tussen Getafe en Rayo Vallecano geweest vanmiddag. Die eindigde in 0-1. Dan kunnen we terug naar Hammar Sebas Jan Blokhuizen. Voor het eerst, eigenlijk überhaupt voor het eerst, he, wint hij een grote wedstrijd bij de grote mannen. Ja, zeker. Het uh, is zijn eerste grote seniorenoverwinning. Zijn eerste echte seniorenoverwinning. Won wel eens nationaal wedstrijden en uh, een kwalificatiewedstrijd. Maar dit is zijn eerste senior, echte seniorenoverwinning... dat de wereldkampioen werd bij de junioren in 2008. Hij heeft de lauwekrans gekregen van de scheidsrechter Knut Arthur Olsen. En gaat net als Koen Verweij die tweede is geworden... op dit Europees kampioenschap Allround. En Hoa Bukku, die derde is geworden, luisteren naar het Wilhelmus Show. Ja, dat zijn de Nederlanders natuurlijk wel geweest... Maar we ook wel gewend van de laatste jaren. Wel weer op het podium. Maar wel weer in de schaduw van dit keer niet van Kramer. Maar wel van Jan Blokhuizen vooral. Ook wel een beetje van Koen Verweij, Maar eer weer er de toekomst voor de winnaar Jan Blokhuizen. Het is de vijfde keer dat we aan het einde van een Europees kampioenschap... ...overround twee keer het Wilhelmus hebben gehoord. Voor de vijfde keer dat de dubbel behaald is op één toernooi. Dus dat de vrouwen en de heren ook het EK in hetzelfde weekend op dezelfde plek reden. Dit keer dus voor Irene Wust en voor Jan Blokhuizen in het ek allround ...dat een tussendoortje werd genoemd. Sommigen waren er daardoor niet, vooral bij de mannen dus... Sven Kramer, Joeskov uiteindelijk doordat door hij ziek was... maar ook Skobrev niet en Conte niet... maar waar uiteindelijk wel goed gescoord werd qua puntenaantal... wat nogmaals gezegd, Irene Wüst reed een puntenaantal bij elkaar... dat ze nog nooit eerder deed in Hamer. En Jan Blokhuizen was qua punten beter dan Kramer was... de laatste, keer, de laatste twee keren dat Kramer hier een allround toernooi reed. Dus zo slecht was het allemaal niet qua puntenaantal ook... en qua strijd wat we gezien hebben op dit EK Allround. Gewonnen dus door Irene Wüst bij de vrouwen voor Nauta en Sablikova. En door Blokhuizen bij de heren voor Koen Verwij en Hoabukku. De middellange afstandsrijders en de lange afstandsrijders zijn klaar... voordat ze over minder dan vier weken gaan beginnen... aan de Olympische Spelen in Sochi. Voor de sprinters wacht nog het WK-sprint volgende week in Nagano in Japan. En dan kunnen we echt zeggen dat de volgende halte... die spelers zijn in Rusland en Sochi. Al het laatste sportnieuws. Dit is LOS Langs de Lijn. Van Velzen met The Blast Days. Al jaren probeert India, een land met een lange hockeytraditie... terug te keren aan de mondiale top zonder succes tot nog toe. Aan Roland Oltmans de taak om daar verandering in te brengen. Hij is sinds negen maanden de technisch directeur van de Indiaanse Hockeybond. En er wordt veel van hem verwacht. De druk op Oltmans is hoog, al ervaart hij dat zelf anders. Nou, met druk kan ik gelukkig vrij goed omgaan. En ik, ik voel het ook niet als druk. En ik heb bijvoorbeeld ook uh, gesteld op vanaf het moment dat ik hier... Uh begon, dat is negen uh, maanden geleden ondertussen, dat het gewoon een, een lang, langetermijnproces is. En dat moet je proberen duidelijk te maken in dit land, waar mensen alleen maar kunnen denken aan uh, de hoeveelheid gouden medailles die ze ooit gewonnen hebben op de Olympische Spelen, ongeveer 40 jaar geleden en verder. En dat is het juk wat elke keer weer boven de spelers hangt en wat het land verlangt. En ik weet dat het gewoon heel veel tijd kost om dat erin te brengen. Zeker nu ik er in uh, zo'n negen maanden zit. En zie dat met name het hele talentontwikkelingsverhaal... Ja, dat, is, dat is, staat nog in de kinderschoenen. Geloof jij ook dat de Olympische status van het hockey afhankelijk is van het succes van India? Ja, dat vind ik moeilijk, moeilijk te beantwoorden. Ik bedoel, uh, er zullen meerdere dingen afhankelijk zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat als India goed gaat presteren... dat in ieder geval de kijkcijfers... Uh, met een, een behoorlijk percentage omhoog zullen gaan. Dat mag duidelijk zijn. En, uh, dat is belangrijk. En daarbij geeft het ook aan... Uh, dat de, de wereldspreiding, waar natuurlijk het IOC ook naar op zoek is... daarmee weer verder gewaarborgd te zijn. Want ja, het is niet alleen India dat het niet goed doet. Het is uh, het hele Aziatische hockey dat het gewoon niet goed doet. Uh, Pakistan uh, teruggezakt, niet eens geplaatst voor de WK. Korea, nou, die zit een beetje op hetzelfde niveau als wij op dit moment. En... en... De rest doet op dit moment nog niet mee. Dus de Azië moet keihard werken om aansluiting te vinden. En dat willen ze ook. Uh, daar, daar, is, daar kan je niks tegen zeggen. Alleen de manier waarop dat allemaal moet gebeuren... Ja, daar valt nog wel het een en ander over te zeggen. Als director of high performance, wat je dan officieel bent... ik heb er ook even op moeten studeren... Um, hoe krijg je in hemelsnaam de beste spelers... in een land van meer dan een miljard inwoners? Ja, nou goed, dat, we hebben nationale kampioenschappen zoals dat mooi heet. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste selectiemomenten. Daar zitten we uh, en daar selecteren we een groep uit. Die groep is best groot, over het algemeen 48. Die 48 die komen in trainingskampen langdurig. En daar blijven er uiteindelijk 33 van over met wie we uh, een, uh, een volgend traject ingaan. Hoe reageren de Indiërs op het feit dat ze al die toernooien hier krijgen toegewezen? En dat ze waarschijnlijk op eigen kracht nooit zo'n finale van de Hockey World League zouden kunnen bereiken? Ja, ik vind dat India zeker binnen, binnen korte tijd weer in staat moet zijn om, om wel bij de top 8 van de wereld te horen. Daar zitten we op dit moment niet bij. Maar ons, onze doelstelling is heel duidelijk om uh, binnen twee jaar terug te zijn in de top 8 van de wereld. En twee jaar later de top 6 van de wereld. Dus uiteindelijk zullen we daar uh, zeker... Het is Heel ambitieus. Ja, dat is ambitieus. Maar goed, als je niet ambitieus bent... dan kunnen we beter gaan stoppen met z'n allen. Als we India terug willen brengen naar de wereldtop... en dat betekent in ieder geval in de, in, in, in de top 6 van de wereld op redelijk lange termijn... en op langere termijn weer een medaillekandidaat... dan moet je ook ambitieus zijn. Anders heeft het geen enkele zin. Dan gaan we weer lekker doormodderen met z'n allen. En, uh, nou, daar ben ik hier niet voor. Ik bedoel... Kun jij hier eigenlijk wel goed werken met al die bestuurders die iets van je willen? Iedereen die zijn invloed op je wil uitoefenen? Ja, maar ik ben gelukkig wel een vrij autonoom mens. En uh, ik zal proberen om ten alle tijden uh, daarin mijn weg te vinden. En, en ik heb er wel geleerd dat je in India niet eventjes uh, door de porseleinkast uh, moet gaan denderen en op die manier uh, je gelijk te krijgen. De Hollandse directheid appreciëren ze hier niet zo? Ja, zeker niet altijd. Nee. Je moet, je moet, je moet, uh, die processen moet je echt op gang brengen en continu in beweging houden. Om uiteindelijk je gelijk te krijgen. Dat kan wel. Alleen ja, wij zijn heel snel. Wij praten, we nemen een beslissing en we gaan. Ja, zo werkt het hier niet. Ik bedoel, het moment dat je een beslissing hebt genomen, is dat het uitgangspunt voor je volgende gesprek. Zo moet je het zien. Hoe verklaar jij dat in sommige delen van dit land het hockey echt leven volle tribunes zien? Sommige delen van New Delhi ook. En dat dit toernooi zo'n teleurstellende uitstraling heeft... omdat de tribunes nou helemaal niet vol zitten. Ja, nou goed, we moeten zeker in het land gaan we de komende jaren... die toernooien die we toegewezen kregen ook zeker in het land spelen. En Delhi is moeilijk bereikbaar voor het publiek. En Delhi is misschien wel overvoerd de laatste jaren... met allerlei grote toernooien. En als dan ook nog eens een keer het nationale team niet echt presteert... Ja, dan, dan blijven de mensen weg. Ze, ze komen een beetje voor India zelf. En dan met name als ze tegen Pakistan spelen. Nou, die doen niet mee. Dus dat is snel verklaard. Dus we moeten inderdaad het land in. Als je kijkt naar, naar uh, staten als Jharkhand, Ranchi als hoofdstad, Buneswar dat is Orissa... Punjab in, dat zijn zeker gebieden. Bangalore denk ik ook. Daar zal je zeker meer mensen treffen dan hier nu. Nou, Dat gaat ook gebeuren. Hè. De Champions Trophy die we volgend jaar organiseren. Die zal bijvoorbeeld in Boonezwaar plaatsvinden. We gaan een World Hockey League Round 2 voor vrouwen organiseren. Dat gaan we doen in Ranchi. Dus gaan, het is ook duidelijk zichtbaar. Ook in Het land het is nu de kentering om niet meer alleen in Delhi te blijven. Maar het land in te gaan... Uh, niet alleen om de sport te populariseren, maar ik ben er ook van overtuigd dat daar gewoon meer toeschouwers komen. Dat, dat beeld is natuurlijk een stuk leuker om naar te kijken. Tot slot Roland, uh, India heeft nu twee keer gespeeld, twee keer verloren. De laatste Pouwazet zal gaan tegen Duitsland. Dat is ook niet de meest aantrekkelijke tegenstander als het gaat om resultaat. Uh, was dit allemaal verwacht? Een paar nederlagen? Ja... Kijk, we hadden natuurlijk gehoopt om uh, tegen Engeland en, en Nieuw-Zeeland wel punten te halen. Aan de andere kant uh, weten we dat we net aan het begin van het proces staan. Als je bedenkt dat uh, voor onze spelers... die hebben nu in een half jaar tijd een derde coach voor de kiezen. Eerst hadden ze Michael Knops. Uh, vervolgens heb ik het op interim basis vier maanden gedaan. En nu is Terry Walsh daar. Dus die krijgen toch weer net wat anders. geduld hebben ze hier niet met coaches, hè? <laughs> ja, nee, goed. Dat is niet waar. Want uh, Michael heeft daar toch ruim twee jaar gezeten... En, en ik heb van tevoren hebben we vastgesteld dat ik zou in mijn rol als high performance director hier blijven. En alleen omdat de procedure gewoon vrij lang is om een nieuwe coach aan te stellen, heb ik dat vier maanden gedaan. Nou, met Terry hebben we een uitstekende coach in, in huis gehaald. Ik bedoel, iedereen weet ook nog wel dat hij zilver heeft gehaald met Nederland zelfs in 2004 op te Spelen. Dus ik ben ontzettend blij met, met Terry als coach hier. Alleen die heeft natuurlijk toch weer net iets andere accenten. Dus die spelers die, die hebben net drie weken met Terry gewerkt. Dus je kunt niet verwachten dat we er allemaal meteen bovenaan in het proces zitten. We zijn net begonnen in een jaar waarin wij vijf grote toernooien moeten spelen. We spelen de WK in Nederland in, in, in mei, juni. We spelen de Commonwealth Games, we spelen de Asian Games en we spelen een Champions Trophy. Klinkt raar, maar de belangrijkste zijn de Asian Games. Het is Olympische kwalificatie. En daar willen we. Maar terug even naar die resultaten hier. Worden ze niet helemaal moedeloos aan al die nederlagen? Nee, kijk, wij wij proberen juist een andere een ja, andere mindset bij die spelers te creëren. Vroeger was het inderdaad zo, als ze een wedstrijd verloren... Nou, dan begonnen natuurlijk wel allerlei mensen te schelden en te gillen. En uh, wij proberen ze juist te laten zien... dat er ook in die wedstrijd uh, die we nu verloren hebben... een aantal hele positieve dingen zitten. Alleen die zijn er 10 minuten, 12 minuten. En ze maken dan ook 2, 3 ongelooflijk stomme fouten. En daar, daar verlies je dan volgens een wedstrijd op. Maar als we in staat zijn om die 12 minuten... Naar, naar, naar 15, naar 18, naar 20 door te gaan zetten... en daar zijn we toe in staat, daar ben ik van overtuigd. Ja, dan gaat India gewoon weer meedoen. En, en, en dat blijft de uitdaging hier. Dat zei Roland Oltmans tegen Filip Koken. The romantics met Talking in Your Sleep. In de zomer van 2012 maakte turnster Celine van Gerner in Londen indruk in de Olympische Meerkampfinale. De euforie daar maakte plaats voor ellende. Blessures aan beide enkels, die Celine van Gerner ook nu nog aan de kant houden. Het maakt haar zo af en toe radeloos. Het hoofd wil absoluut nog door. Maar de vraag is of het lijf dat ook aan kan. Het verhaal van Celine van Gerner in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Celine van Gerne doet het hier optimaal aan de brug met ongelijke liggers. Jongen, wat kunnen we trots zijn. En dat betekent dat ze in de meerkamp met 57.232 ook een persoonlijk puntenrecord had. Twaalfde in deze grote finale, de beste Nederlandse Olympische turnprestatie ooit. Direct na de spelen eigenlijk, uh, ja, was ik in de zaal toen dus scheurde ik mijn enkelbanden af. Uh, nou, dat was allemaal prima, of goed hersteld, daar uh, heb ik geen last meer van. Ik um, ja, ben weer opgebouwd naar de NK, daar heb ik wel laten zien volgens mij, dat ik weer op, echt op de weg terug was. Uh, daarna ging ik op een stage uh, naar Amerika. En Ondertussen had ik eigenlijk al wel de hele tijd last van mijn rechter enkel, en ook al wel een paar scans laten maken. Uh, maar in Amerika werd het zoveel duidelijk ja, echt veel erger. Dat ik daarna terug ben gegaan voor weer een uh, scan en daarin bleek toen dat het uh, ja, hetzelfde bordje als in mijn linkerenkel nu in mijn rechterenkel aan het breken was. Toen dacht ik nee, niet alweer. <laughs> en uh, nou ja, het was eigenlijk uh, ja, een beetje hopen dat hij gewoon recht door het midden zou breken, zodat je de schroef in zou kunnen zetten. Maar uh, dat was niet het geval. Hij brak aan de zijkant en daardoor heeft het gewoon uit zichzelf moeten helen. En uh, volgens mij is het daar nog steeds mee bezig. Er is wel gezegd dat hij al een aantal, een, ja, fikse tijd nodig zou hebben. Mijn linker enkel, ja, er zijn natuurlijk schroeven ingezet. Die had negen maanden nodig. Uh, deze zou ook wel richting die buurt gaan. Met het verschil dat er geen schroeven in zijn gezet, dus dat hij niet opnieuw hoeft leren bewegen. Alleen, uh, ja, dan kom je alsnog wel uit op zeven maanden. Ja, kan ik, ik kan nog niet een afspraak van balk maken. Ik kan nog niet uh, voluit tumblen. Uh, dus in die zin heb ik eigenlijk nog yeah, best wel veel last en beperkingen. Uh, nou, het is wel lastig. Ja, het is, yeah, je wordt eigenlijk gewoon keer op keer teruggeworpen. En uh, ja, het liefst wil ik natuurlijk gewoon le lekker springen. Alleen ja, dat gaat gewoon niet. En daar moet ik de tijd voor nemen. Dat is natuurlijk behoorlijk onrustig. Want uh, ja, het gaat niet zoals je wil en je kan niet verder. En uh, ja, het gaat natuurlijk eigenlijk al heel lang zo. Het ding is dat eigenlijk dat ik uh, niet kan plannen wanneer ik wat wil doen. Uh, het enige wat ik, waar ik me echt op focus, is dat mijn enkels uh, fit worden. Uh, dat ik fris word in mijn hoofd. En uh, ja, daar moet ik doen wat, wat er voor nodig is. En, uh, Zoals het, nu, zoals het nu is, weet ik even niet wat ik daarmee moet doen. Als ik eerlijk ben, die tuifels zitten zeker. Maar als ik echt heel erg uh, na ga denken, dan weet ik gewoon dat ik het liefst natuurlijk gewoon wil springen. Nou ja, ik voel gewoon aan mijn lichaam dat ik. Uh, stel, ik zou nu drie maanden gewoon volle bak kunnen trainen, dan weet ik dat ik weer in shape kan zijn. En dat wil ik niet zomaar weggooien. Want dat voelt, ja, ik weet niet, dat zit gewoon in je, in je vingers. Dat voel je gewoon. Het is wel, uh, ja, natuurlijk kan je niet meer doen uh, als je 30 bent. En uh, ik ben nu 19, nou ja, op zich nog, uh, nog vrij jong. Dus het zou nog wel een paar jaar kunnen, maar uh, daarna is het ook afgelopen. Ik wil ze zeker nog op gooien, uh, maar de grens zit er wel aan uh, dat als mijn enkel veel problemen op blijft leveren, dat ik uh, ja, dat ik het wel vaarwel moet zeggen, want dat, uh, dat is gewoon niet goed voor mijn gezondheid voor later ook niet meer. Ja, het is ja, best wel lastig. De twijfels van Celine van Gerner. Zeiler Pieter Postma gaat proberen een plek te veroveren... in de boot van Team Brunel voor de Volvo Ocean Race. De 32-jarige Postma doet deze week mee aan de eerste ronde... van de bemanningsselectie voor het team van Schippenbouwen-Bekking... Osma hoopt zijn mogelijke deelname aan die Volvo Ocean Race te combineren met zijn voorbereidingen op de eerstvolgende Olympische Zomerspelen die van 2016 in Rio de Janeiro. Tot zover voor vanmiddag. Vanavond om 10 uur zijn we terug met langs de lijn dan onder meer onze zondagse top 5 daarin aandacht voor de Australian Open. Tennis-toernooi dat komende nacht begint. De zorgen over Sochi en de veiligheid daar. En we blikken vanzelfsprekend uitgebreid terug op de EK Allround schaatsen... met de kampioenen Jan Blokhuizen en Irene Buust. Straks na zessen is het journaal met René van Brakel. En daarna, dit is de dag van de collega's van de EO. Nog een fijne zondag.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 En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,85 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Vanavond in de tv-show de Britse tweeling die wereldnieuws is. Een medisch wonder. We zijn thuis in Californië bij fotograaf Frans Wanting... en zijn Amerikaanse echtgenoten. En hebben het over de enorme risico's die hij en natuurfilmers nemen... om die ene unieke opname te kunnen maken. Verder de Duitse topatleet Yvonne, die nu een mannelijk sekssymbool is. Heel bijzonder. De tv-show naboezoekt vrouw vanavond Nederland 1. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven rekening en ontvang een Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van 25 euro... Kijk op zwitserleven.nl/slash paren. Dit is Radio 1.